en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de crash gisteren met een Nederlands vliegtuigje op een luchthaven bij Londen... zijn vier mensen omgekomen, dat melden Britse media. Het vliegtuigje was onderweg naar Lelystad Airport... toen het vlak na het opstijgen crashte. Daarbij was een grote vuurbal te zien. Het vliegtuig is van een Nederlands bedrijf dat privévluchten uitvoert... maar ook medische vluchten en orgaantransporten doet. Wie de slachtoffers zijn is nog niet bekendgemaakt. Later vanmiddag geeft de Britse politie een persconferentie. Het gedoe op het spoor lijkt nog niet voorbij. De leden van spoorvakbond VVMC hebben tegen het eindbod van de NS gestemd... vertelt verslaggever Roland Muller. De NS stelde voor om de lonen te laten stijgen met bijna 7% over twee jaar. Maar dat legt deze vakbond VVMC, de grootste voor spoorwegpersoneel... dus naast zich neer. De leden zijn nog niet tevreden over het loon wat nu de NS aanbiedt... maar ook niet over de regeling voor bijvoorbeeld zwaar werk... Nou, of er weer gestaakt gaat worden, dat is nog niet zeker. Eerder vandaag werd duidelijk dat de leden van vakbond CNV wel voorstemden. Nee, nee, nee. Ja, hij is roodharig, heeft witte vlekken op zijn vacht... en heeft meer dan een miljoen volgers op de socials. Het is Kater Ros uit Deventer. De filmpjes hebben volgens zijn baasjes bij elkaar wel 400 miljoen views. In die filmpjes zie je hoe Ros op avontuur gaat en met andere katten speelt. Alles door middel van een cameraatje dat om zijn nek hangt. De bekendheid van Ros levert, sommige grappige so levert soms grappige momenten op. Het is soms heel gek. We waren bijvoorbeeld uh, in Noorwegen vorig jaar en toen was er daar een uh, jongetje... Die uh, Ros volgt. Dus dat was wel uh, ja, heel, uh, ja, heel bijzonder. Dat, dat, dat zelfs in Noorwegen dus mensen Rosse filmpjes kijken. De baasjes nemen Ros nu ook mee op vakantie. Het weer, dat is een mix van zon en wolken. Bij max 22 graden langs de kust en 26 in het buitenland. Zijn ook wat buien in het oosten en zuidoosten. Ook kans op onweer. Morgen opnieuw best lekker. Maar het is soms ook nat. Het is dan 20 tot 23 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De werkzaamheden op de a 4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... veroorzaken de hele ochtend al vertraging. Vertraging neemt een beetje af. Bij Nieuw-Vennep nog wel 10 kilometer file. Klein kwartiertje oponthoudt doordat de rijstroken versmalt zijn daar. Ook neemt de vertraging op de Aansluitende A44 wat af... vanuit Den Haag naar Amsterdam. Nog 4 kilometer file van Knop in Burgerveen met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Oh yeah, si dice così no E poi, e poi, che idea, vale idea, non vedi che lei non ci sta? Che idea, Quale idea? Maliziosa, ma saprà tenere a... Lei s'en fatte, een risate. A mio whisky, si è aggrappata. E 5 litri, si è scolata. E mi sembrava pelle andata. Ma baciato, l'ho baciata. A un tratto, l'ho agganciata. Dalle braccia, me sgusciata. Ma guardatolo, l'ho guardata, l'ho bloccata. carezzata, sul visino, su di Ma sembrava una patata, l'ha chiappata, l'ha E ne ho fatto una frittata. Oh yeah. Si dice così, no? E poi? Che idea non vedi che lei non ci sta Che idea Che idea Ma li tosa ma sa trattenere appada un super uno Fatto come te E poi che avesti di speciale che in un altro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 Oh, Toen ging het allemaal nog via het uh, hè. En die kreeg je op uh, vrijdag uh, als je weer een week uh, hard gewerkt had. Just Capate Friday Night. Je Johnny Kemp. Blijft uh, gewoon een lekkere dansbare plaat. Ook uh, voor tegenwoordig zal die zeker niet uh, misstaan. Deze grote hit uit 1987. Nou, uh, ik heb helemaal geen last meer van Thomas gehad uh, tijdens uh, de muziek.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 Hey, die kennen we wel die van kennen de we bocht wel, denk natuurlijk. Ik, ja. Precies. En sindsdien heet het Zolder. Dus ik denk dat hij uh, dat op zijn Zolder bedacht heeft. Of hey, zo. dat ja. Waarschijnlijk. Een, uh, <laughs> het komt uh, op Zolder altijd weer uh, goed, uh, toch? Trappetje ja. op en dan ben je op Zolder. Daarom. Ja, nee, mooi, uh, mooi circuit trouwens. Er komen jaarlijks uh, meer dan 400.000 mensen naar het uh, legendarische circuit van uh, Zolder.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 is the way. In a straight way, it's a chance to get it What's up, you still do not know what's bringing it Next, what I do just now is simply telling it The rat skin. in fact, I am an Indian I'm bragging or boasting, maybe having you thinking, what an Indian who's Bringing this and forcing us to do what he Tells us, this I'm a target, just misunderstand It completely, my brother And just like all the others, you and me, we're all Just human beings with different skin colors So what, maybe you're white the yellow or black, remember one thing Be proud of that, I'm a rat skin. Maybe you know me, as stony, you can also call me the G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 Het is uh, tijd voor een uh, berichtje en uh, we laten oh, het uh, op, of, uh... Nu snap ik hem. Het liedje heette Tony Scott. Nee, The Chief.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 hun activiteiten te doen en wat ze, wat ze okay, willen doen. Oké, is zeg dat maar. daar bij die uh, autohandel uh, van de veld en de vrachtwagen? Ja, in die hoek daar. Dan. In die hoek, oké. Ja, okay. ja je kan daar, het zit zeg maar naast uh, waar je de duinen in kan lopen. Ja, oh, ja, nou, dat kent iedereen wel, hè? Ook, uh, van, bij het tunneltje. Van, van, de, van de golf, uh, zeg maar, toch? Nee, nee, bij, oh. bij, bij het tunneltje, bij uh, het sporttunneltje.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 Op een Thomas, uh, klinkt deze live versie uh, heel, uh, heel raar eigenlijk. Ik weet niet uh, wat ermee aan de hand is. <laughs> Heb je maar goed, genomen met je telefoon. Daar, daar lijkt het wel een beetje op. Dus uh, we gaan het uh, eventjes kijken of we dat uh, kunnen veranderen en de gewone versie van deze plaat uh, kunnen draaien. Dan Is die wat uh, duidelijker ook. Kan je met uh, meer vermogen luisteren naar de radio? <laughs>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 Natterai heet dat, Rob Natterai. Voor het 20ste jaar op rij vieren bezoekers vrijheid, verbinding en muziek in een magische setting AC. De deuren gaan open om kwart over twaalf en het programma start rond 1 uur. De entree kost daarom 29 euro en uh, dat is uh, all inclusive uh, qua toiletten, garderobben en de hele Mikmak. Uh, um, uh, voor tickets en line-up kan je kijken op Natterai en dat is met een j op het einde.info. Uh, die namen van die stramp-of-views worden wel steeds ja, ingewikkelder. We, Vroeger was het gewoon uh, stramp-of-view een paap en uh, ja, ja. stramp-of-view een kerkman ja, en precies, uh, noem maar op. Het is toch wel een beetje makkelijker of take vijf. Nee, ja. Ja, nee, tegenwoordig moet je, moet oh. je echt... Uh, de meest makkelijke naam allemaal. Ja, heel makkelijk. Ja. Ja, nou ja. En dan valt Talassa nog mee, Rob. Dat valt er nog mee, ja. Die <laughs> ja, is heel bekend natuurlijk. Ja, dus, uh. ja gaan we door. Uh, dan gaan we naar de volgende beachclub, Rob. Ja. Mango's. Oh, die kennen we wel. Die kennen we oh, wel, Een normale naam, ja. ja. Uh, die hebben namelijk morgen een, een salsaavond Is dat wat voor jou, Rob?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 Feel special, special no heaven on earth if I can't be with you. Strip me off so I can't tell the truth.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 Like minus four degrees and I I get what you say I just really don't wanna hear it right now can you shut up for like once in your life listen to me I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33 okay so yeah I smoke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 Met de Pit Report, dus ze uh, rond en bij kwart over vier gaan we hem proberen te bellen. Te praten overal uh, Rodd's rond om uh, Max en zijn vader. En uh, Christian Horner en uh, Mercedes wel of niet. Je gaat het allemaal straks horen Spannend. Spannend. De the laatste uur kwart over vier. Hou de radio daar aan. Hier street like a lady.